zit van der Linde met het NOS-journaal. De eerste stembureaus zijn geopend. Op 15 plaatsen kunnen mensen nu al hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Onder meer in Castricum, Den Bosch en Zwolle is nachtelijk stemmen mogelijk. In de rest van het land gaan de stembureaus om half acht vanochtend open. En straks om vijf uur gaat ook het stembureau op het station van Nijmegen open. De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 9% lager dan in 2021, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. De daling komt vooral doordat particulieren en bedrijven minder aardgas hebben verbruikt. Ook is het zogenoemde Urgenda-doel voor 2022 gehaald, om minimaal een kwart minder uit te stoten ten opzichte van 1990. Nederland moet zich hier van de Hoge Raad aanhouden. In Polen is een activist veroordeeld omdat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw heeft gegeven. Volgens de abortusactivist was de zwangere vrouw slachtoffer van huiselijk geweld... en was dit de veiligste manier om de zwangerschap te beëindigen. Het is in Polen verboden om te helpen een zwangerschap af te breken. De activist moet gedurende acht maanden elke maand 30 uur een taakstraf uitvoeren. Mensenrechtenorganisatie Amnesty is geschokt over de veroordeling. Het Openbaar Ministerie heeft het tipgeld voor Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, verhoogd naar 200.000 euro. Eerder was de beloning voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding nog 75.000 euro. De man van 31 wordt verdacht van grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen. En ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van een vrouw die ook betrokken was bij drugshandel. Het weer, vannacht enkele buien met winterse neerslag. Minima liggen rond het vriespunt en lokaal kan het glad zijn. De dag begint met winters weer, maar later is er zon en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Verdad no va I'm crazy. was close but she ain't going home night nice. is